Op de A1 bij Rijssen in Overijssel is een ongeluk gebeurd met drie vrachtwagens en een personenauto. Daarbij zijn de vier bestuurders licht gewond geraakt. De oorzaak van het ongeluk is onduidelijk. Een vrachtwagen met een lading plastic vloog ineens in brand en het vuur sloeg over naar de andere voertuigen. Volgens de brandweer zijn ze volledig uitgebrand en is het vuur inmiddels onder controle. Vanwege de dichte rook is de snelweg in beide richtingen afgesloten en zijn er lange files ontstaan. Een andere vrachtwagenchauffeur staat in die file en vertelt wat hij zag gebeuren. Alleen zwart en dat de vrachtwagens, twee, drie vrachtwagens, vrachtwagens die staan uh, dwars op, op de weg. En uh, ja, wat er precies gebeurt is weer niet. Uh, maar het film staat in mijn hand. Het wegdek van de A1 bij Rijssen is zwaar beschadigd. En de Rijkswaterstaat bekijkt of de weg snel gerepareerd kan worden.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 Aanleiding is de veroordeling van John Demjanjoek voor zijn rol als bewaker in het vernietigingskamp Sobibor. Het was de eerste veroordeling in een natiezaak zonder direct bewijs dat de verdachte zelf betrokken was bij specifieke moorden. Tegen het Amerikaanse persbureau EP zegt een woordvoerder van de Duitse justitie dat er mogelijk nog honderden verdachten zijn die kunnen worden vervolgd. Justitie kijkt naar iedereen die werkte in een vernietigingskamp of lid was van een SS-commando dat op Joden joeg. Ze zullen pas worden vervolgd als de veroordeling van Demjanjoek in hoge beroep stand houdt, maar mogelijke zaken worden nu al voorbereid. In Griekenland ligt het openbare leven plat door een ambtenarenstaking. De vliegvelden zijn gesloten, scholen blijven dicht en ziekenhuizen werken met noodbezettingen. Vanmiddag zijn er grote demonstraties in Athene.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 Er is op dit moment een groot inferno tussen de afrit en Markelo. Alle drie de vrachtwagens staan in brand en de weg is voorlopig dicht. Files zijn dus lang. Vanuit Hengelo naar Apeldoorn... staat tussen knooppunt Azelo en de afrit Rijzen 15 kilometer file. Nou, de weg blijft daar de hele dag nog dicht... De andere kant op loopt het natuurlijk ook vast... door de vuurzee van Apeldoorn naar Hengelo. Er staat tussen de afrit Lochem en de afrit Reizen 8 kilometer file. Nou, daar gaat de weg waarschijnlijk iets eerder weer open... maar helemaal duidelijk is dat uh, nog niet. Nou, omrijden is het beste advies. Dat kan vanuit Hengelo via Zwolle over de N35, de A28 en de A50. De andere kant op geldt natuurlijk ook die omleiding via Zwolle. En ook dat gaat over de A28 en de N35.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 Voor een 7-8 de van 749 euro gaat u naar uw reisagent op hollandamerica.nl. Mensen zijn goede leugenaars. We liegen gemiddeld zo'n twee keer per dag. Maar in het herkennen van leugens zijn we minder bedreven. Daarom vertrouwen we liever op de leugendetector. Maar of dat nou zo'n goed idee is? Labyrinth over het ontmaskeren van leugenaars. Vanavond om vijf voor negen, Nederland 2.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 De met Felix Burgers. Gisteren ging het de hele dag over Ploemen, Cohen, Cohen, ploemen, Ploemen, Cohen. En vandaag. Nou, ik heb in ieder geval voor de veiligheid nog maar even mijn mail doorgenomen. En ik eh, heb tot mijn vreugde kunnen constateren dat de voorzitter van de Vara nog helemaal niets gezegd heeft over mijn houdbaarheid. Goedemorgen. Criminele jongeren moeten lange en zwaarder gestraft worden. Dat vindt staatssecretaris Fred Teven. Maar pakt dat wel goed uit voor de samenleving en de jongeren zelf. En is het wel rechtvaardig om kinderen bijvoorbeeld door te laten stromen naar volwassenen-TBS. Donderdag, morgen dus, praat de Tweede Kamer erover. En vandaag doe ik dat met Maatje Berger van Defense for Children. We doen ook aan beweging vandaag, Turnen. Sanne Wevers plaatste zich vorig jaar voor het wereldkampioenschap in Tokio. Maar alleen haar turnende turnen tweelingzus gaat daarheen met haar vader, want Sanne zelf revalideert. We zochten haar op. En vorige week overleed Sylvia Robinson, de moeder van de hiphop. Ze produceerde de eerste wereldwijde hip-hop rits. Uh, rits. <laughs> Leuk, hè, het hip-hoppen. Rapper's Delight and The Message. Wat is haar betekenis geweest voor deze muzieksoort? En wilt u mee hip-hoppen? Surf naar degids.fm. Zo'n 8000 huisartsen en assistenten komen morgen naar de RAI in Amsterdam... om te demonstreren tegen de bezuinigingsplannen van minister Schipper van Volksgezondheid. Aan de telefoon Steven van Eyck, hij is voorzitter van de Landelijke Huisartsenvereniging. Meneer van Eyck, goedemorgen. Goedemorgen. Iedereen moet de broek aanhalen. Waarom ja. deze heftige reactie vanuit de huisartsenwereld? De huisartsen zijn altijd bereid om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Dus ook om mee te dragen aan de bezuinigingen. Overigens, dat zijn we een beetje gewend. Omdat we in het recente verleden al een keer 68 miljoen en 60 miljoen is gekort. Maar dit is niet zozeer een inkomensdiscussie als een zorgdiscussie. Want de minister die kort op de basiszorg... dus haar keuze die zij maakt in haar beleid... is om de zorg in de buurt om die af te remmen, om daarop te bezuinigen. En de zorg op afstand, dus in het ziekenhuis... om die juist te stimuleren door daarin te investeren. Althans, zo interpreteert u dat natuurlijk, hè? is de vraag of ze dat zo bedoelt. Ja, ja als het goed is bedoelt ze het niet zo. Want als ik het regeerakkoord erop nasla... dan staat daarin dat je juist zorg in de buurt wil hebben. Maar als ik zie dat er 10% gekort wordt op die zorg in de buurt... en er juist wordt geïnvesteerd in een groei van zo'n 5,5% van de ziekenhuizen... dan staat een miljoenennota daar haaks op. En uh, wat er dan nu gebeurt door de huisarts... moet dat dan door anderen worden gedaan in de toekomst? Nou, ja, waarschijnlijk. Wat we nu een beetje zien gebeuren dat is dat als zij kort op die basis zorgt... dat betekent dat het inschrijftarief dat een arts ontvangt... dat dat verlaagd wordt. En voor dat inschrijftarief, daar zorgt hij voor zijn huisvesting... en daar huurt hij de doktersassistenten voor in... en daar zorgt hij dat het licht aangaat en daar rijdt hij een autootje van. Als je daarop kort, dan ben je op korte termijn niet in staat... om heel snel bijvoorbeeld andere huisvesting te zoeken... of een andere auto te gaan rijden. Dus wat wij nu een beetje vrezen, is dat de beweging in Nederland zal zijn... dan neemt de dokter zelf een aantal taken over van de doktersassistenten. betekent dat aan de ene kant... De kwaliteit Tijd van de zorgverlener door uh, de huisartsenvoorziening afneemt. Maar aan de andere kant kan die dan ook niet alles meer wat hij nu doet. Dus dan gaan we een zwaarder beroep doen op de dokter in het ziekenhuis. En daar zijn de kosten veel hoger van. Dus als je dat nou uitrekent, en dat is onze angst... dan blijkt dat deze maatregel zelfs averechts werkt. Dus de korting die bij de huisartsenzorg wordt opgelegd... die wordt straks meer dan gecompenseerd... door een kostenstijging in de, zoals wij dat noemen, de de ziekenhuizen. En u vreest dat assistenten en ondersteuners daarvan van de dupe worden... Ja, dat willen we absoluut niet, want die mensen zijn goud waard voor ons. Maar ja, je kan als huisarts ook zeggen... een beetje solidair in deze tijd, waarin iedereen uh, het moeilijk gaat hebben. Dat moet ja, bezuinigd worden, 18 miljard. Kom op, hou die assistenten en ondersteuners aan. En ja, uh, blijf waarvan... lekker in je oude auto rijden en in jouw huis wonen. Ja, maar weet u, was het maar zo makkelijk. Maar helaas is dat niet zo. De korting die we krijgen heeft een betrekking... op 2,5 huisartsen die in dienstbetrekking zijn. Die mensen die vallen dus onder een cao. En die cao... Daar kan ik heel openlijk over zijn, die mensen verdienen voor een fulltime baan tussen de 61.000 en de 79.000 euro. En dat blijven ze ook in de toekomst doen. Neem nou bijvoorbeeld het gezondheidscentrum wat er in Almere zit. Daar werken 60 huisartsen in dienstbetrekking. Ook daar wordt per huisarts 20.000 euro gekort op die voorzieningen die worden ondersteund. Dat betekent 1,2 miljoen euro. Hoe gaan ze dat daar doen? Dat is de vraag. Dus onze zorg is veel met de zorg van de patiënt. Omdat wij denken dat de patiënt hier niet op zit te wachten. Dat er nu echt een, een crisis dreigt in de gezondheidszorg die te voorkomen is. Want we weten precies aan de vooravond waarvan we staan. En dat dat beleid niet wordt aangepast in onze optiek geldt dat je juist zou moeten investeren in die poortwachtersfunctie van huisartsen. de zorg dichtbij, dat willen patiënten ook. Daar hebben we ook de afgelopen jaren met de vorige minister hard op ingezet. En dat je juist op afstand wat minder gaat doen. Dat die patiënt ook langer thuis kan blijven wonen, zeker de ouderen. Meneer Van Eyck, wat gebeurt er morgen allemaal? Een heleboel sprekers in de rij? Ja, wat er natuurlijk gebeurt is dat wij, eh, dit is geen staking, dit is een landelijke manifestatie, we komen bij elkaar om over de kernwaarden van het vak te spreken. Daarnaast gaan we met elkaar kijken van wat is nu het resultaat van de bezuinigingen en hoe kunnen we zorgen dat de patiënten hier zo min mogelijk last van hebben en dat die kwaliteit van de zorg heel hoog blijft, maar dat we helaas ons aanbod moeten gaan beperken, moeten aanpassen. En waar moet ik morgen heen met mijn medische problemen? naar de huisartsenpost, want dat is fantastisch... omdat we ook nu de, de patiënt uiteraard niet willen laten zitten... hebben de huisartsenposten gezegd, dan gaan wij open... en dan nemen wij waar voor de collega's... zodat in ieder geval niet de patiëntendupe is. Hartelijk dank. Steven van Eyck, voorzitter van de Landelijke Huisartsenvereniging. De Volgende week is er op radio en televisie weer veel aandacht... voor het WK turnen in Tokio. Dat is een belangrijk toernooi. En bovendien een stap op weg naar de Olympische Spelen volgend jaar in Londen. De turnploeg is al in Japan, maar helaas zijn niet alle teamleden mee. Jan Peels, waarom niet? Ja, een van de tweelingzusjes Wevers... Die zit geblesseerd thuis. Sanne, die heeft namelijk bij een training haar rechter enkelband beschadigd. En uh, die is achtergebleven. En haar zusje, Lieke Wevers, die is wel fit. En uh, samen met uh, Juri van Gelder. heb Hebke Zonderland, Celine van uh, Gender. Ja, en uh, nog uh, in totaal 17 turners. Uh, die zit in Tokio. Maar ja, voor, Son, voor Sanne, ja. ja dit, het Nederlands tuning is het wel balen natuurlijk. Hè? Want je weet het, hè. Vorig jaar, Sanne, heeft op... De balk, een eigen element uh, voor haar, op haar naam uh, mm -hmm. te weten te krijgen. Ja, hè? De Wevers Pioret, weet je hoe die gaat? Uh, leg jij maar eens helemaal uit. Daar, ik zal het eens helemaal goed uitleggen. Je gaat op de balk staan. Dat is al ten eerste een hele grote kunst. Je draait een dubbele draai met één been gestrekt horizontaal. En dan dubbel. Nou, en dat op een uh, balk van maar 10 centimeter uh, breed. Doe dat maar eens even na. Nou, zij kan het gelukkig. En het levert ook nog een hele hoop extra punten op in zijn oefening. En Maar, maar ja, jij haast. zit zo te horen niet in Tokio. Nee, nee, nee. Ja, dus ik neem aan dat je start... Sanne thuis bent gaan opzoeken. Ja, dat zou je denken. Maar, uh, want uh, in, uh, in tegenstelling tot uh, gewone uh, stervelingen... Uh, zit zij niet thuis maar is ze gewoon aan het, aan het sporten. Wij zouden gewoon op de bank moeten zitten met ons been omhoog, Nee, maar zij is gewoon aan het, aan het trainen. En dat uh, doet ze vijf uur per dag, ook met die blessure. En uh, ze is in de sportzaal in, uh, in Almelo aan het trainen elke dag. En daar trof ik haar gisterenmiddag ook aan, in die prachtige hal in Almelo. Niet op de balk, maar wel bij de rekstok. Het gepiep van de brug... Is dat nou waar je meer tijd doorbrengt vanwege je blessure? Dus niet zo vaak op de balk? Uh, ja, een beetje wel. Want de brug kan ik nu wel uh, goed onderhouden. En balk inderdaad wat minder. Heb je nog last van je voet? Ja, op zich heb ik uh, nog wel wat last aan. En ja, ik, ik mag ook gewoon nog niet zoveel doen. En uh, ja, we doen er alles aan om uh, mij ja, zo snel mogelijk weer fit te krijgen. Want ja, er zit wel een beetje tijdsdruk op. Want uh, ja. Ja, je moet je kwalificeren voor de Olympische Spelen. Hè? Ja, dat, uh, ze moeten nu in Tokio inderdaad bij de beste 16 komen. Als het team zich kwalificeert kun je wel mee. Het ligt wel een beetje aan hoe ze het doen in uh, Tokio. Als ze bij de top 8 uh, komen, zijn we rest, rechtstreeks uh, geplaatst voor de Olympische Spelen. Ja, dat is wel echt een hele moeilijke opgave. Maar uh, we hebben eigenlijk met het uh, begeleidingsteam en alle tunnels en zo... ...hebben we ons ingezet op de plaats 9 tot en met 16 waardoor we ons plaatsen voor het test-event. En het test-event is in januari. Maar ja, dan ben je er weer bij? Ja, ik hoop dat ik dan weer klaar ben met mijn enkel... om weer vol te kunnen belasten en zo. Maar ja, mijn sterkste toestel is wel balk. En uh, balk is wel altijd lastig op uh, wedstrijden. Maar ja, het is gewoon een zenuwtoestel. En uh, ja, je moet ja, er gewoon... We er hier ook een paar. Laten we eens even naartoe lopen. Want als verslaggever komen je natuurlijk overal... maar zo'n balk heb ik eigenlijk nog nooit van heel dichtbij gezien. Het, het lijkt op de tv altijd een keiharde houten balk, maar ik kan ook een klein beetje met mijn duim opduwen. Ja, hè? een beetje wel. Er zit een heel klein toplaagje, noemen ze dat, uh, in. Sommige merken zijn wel dat ze iets uh, zachter zijn of iets afgevlakter, iets ronder voor je gevoel dan. Oh. En, uh, maar ja, het is toch elke keer als je op een wedstrijd komt een kwestie van aanpassen. En uh, dat liefst zo snel mogelijk natuurlijk, zodat je ja, uh, gewoon met de wedstrijd helemaal gewend bent en uh, vol kunt gaan. Oh. Het team is afgelopen week afgereisd naar uh, Tokio. Jouw tweelingzus uh, is ook mee. Doet ook allerlei oefeningen die jij doet. Hoe kijk je er nou tegenaan dat je er niet bij bent? Ja, ik vind het inderdaad wel raar om hier thuis te zijn. Uh, mijn moeder gaat wel kijken. Ze... Ja, je vader is trainer, die is ook mee daar naartoe. Ja. Dus... Je bent helemaal alleen thuis. <laughs> ja, dat klopt. Maar uh, ja, ik vind het inderdaad wel raar om, om me niet zo van dichtbij mee te maken. Maar ik krijg natuurlijk... Uh, ja, alles te horen van Lieke. En ja, maar hoe, hoe houden jullie contact nu? Ja, we skypen heel veel. En uh, ja, ook wel mailen als we elkaar net missen op Skype, Want uh, ja, het is 7 zeven uur verschil daar. En uh, s'avonds hier, als ik weer thuis ben, dan uh, liggen we al lang in hun bed. Ja, en, terwijl, en dat terwijl jullie als tweelingzussen en alle twee heel erg goed in het turnen eigenlijk alles samen gedaan hebben. De bedoeling was natuurlijk samen in Tokio te zijn. Ja dat, dat echt, uh, ja, dat was wel echt super geweest. Maar de Olympische Spelen komen er nog aan. Ja, dat is zeker wel een droom van Lieke en mij om een keer samen echt op zo'n groot toernooi te staan. Want dat, dat is gek genoeg nog nooit gebeurd. Het is of elke keer zij of elke keer ik. Maar ook concurrenten. Uh, Lieke en ik hebben natuurlijk wel dezelfde twee toestellen. Uh, Rug goed... en balk, hè? Ja, dus onbewust zijn we misschien wel een beetje elkaars concurrent al. Maar uh, ik denk zeker dat uh, in het team ook wel plek is voor. Uh, twee wevers. Het <laughs> dus ja, wel... zou wel heel bijzonder zijn, natuurlijk, als, ja. al, al, als jullie alle twee in de medailles terechtkomen. Nou ja, in de medailles, dat uh, weet ik niet. Maar um, ja, sowieso uh, eerst met z'n tweeën zo'n groot toernooi meemaken, dat zou wel echt, uh, ja, echt gaaf zijn, natuurlijk. Ja, het is gewoon. Uh, op een gegeven moment ben je gewoon uh, beroepstopspotter. En ja, je steekt er heel veel tijd in. Gewoon. Ja, 30 uur in de week, dat is een baan. Ja, precies. Ja, en ja, zo voelt het dan niet, want het, ja, je doet het natuurlijk in eerste instantie vooral voor, voor je plezier en vooral ook als je ja, hele hoge doelen aan jezelf stelt. Dan is het wel gaaf als je daar echt naartoe werkt en ja, stapje voor stapje gewoon merkt dat je er echt wel tussen hoort. Dat ja, en uiteindelijk tot de wereldtop dus. Ja, precies. Had je dat ooit kunnen denken? <lacht> nou, ik had het alleen maar durven hopen, want uh, ja, als klein meisje dat is het is dat natuurlijk moeilijk voor te stellen om op zo'n... Groot toernooi te staan. Maar... Precies, zoals die andere meisjes daar nog nu uh, staan, die, die, die allemaal ja, net uh, nog niet eens tien zijn, die hebben dit, dat soort dromen natuurlijk ook. Ja, precies. En uh, nou ja, ik had op die leeftijd die dromen ook. En hoe is het dan dat je, dat je inderdaad die droom najaagt en dat dan nu je, je enkel uh, je opspeelt? Ja, dat is uh, inderdaad gewoon moeilijk om te accepteren. Maar ik denk dat je op een gegeven moment, kijk, ik ben nu twintig en ik maak gewoon heel bewust de keuze van ik wil dit nog gewoon nog doen en ja ik denk dat je als je die bewuste keuze ook maakt dat je het dan ook gewoon kan doen mm. en als je niet als je gewoon maar iets hebt van nou ik ga kijken wat wordt dan uh... dan wordt het helemaal niks maar ja turntjes zijn maar zeer beperkt houdbaar hè? ja dat is waar 20 maar... is ja als je kijkt naar de wereld ja. is al <laughs> ik ben al bijna bejaard <laughs> <laughs> Nou, of een succes. Ik hoop uh, je te zien schitteren op de Olympische Spelen. Ja, dat hoop ik ook. Ik uh, ga mijn best doen. Zegt Sanne Wevers. Ze kan de verrichtingen van haar teamgenoten en zus Lieke... dus uitgebreid gaan volgen op radio en televisie. De NMS heeft een equipe onder leiding van Hans van Zetten in Tokio. En die equipe doet vanaf 11 oktober live verslag van het toernooi. Misschien zelfs wel in dit programma. De Gids.fm het voorstel wat er nu ligt... Elke onderbouwing ontbreekt, elke noodzaak ontbreekt, sterker nog. Uit de laatste cijfers van het WODC, dus een onderdeel van justitie... blijkt dat de jeugdcriminaliteit in Nederland afneemt. Dus wat er hier nu gaande is, is dat er een dokter is... die niet alleen een verzwaarde medicatie voorschrijft... maar ook nog de verkeerde medicatie voorschrijft... aan een patiënt die aan de betere hand is. Dat was de kinderombudsman Mark Dullard gisteren op Radio 1. Hij reageerde op het kabinetsplan voor een nieuw strafrechtssysteem voor jongeren het zogeheten adolescentenstrafrecht. Jongeren van 16 tot 23 jaar zouden eronder komen te vallen... maar als opvallendste maatregel het verdubbelen van de maximumstraf... voor 16- en 17-jarigen van 2 naar 4 jaar. Morgen debatteert de Tweede Kamer over deze kwestie. En bij mij zit Maartje Berger, ze is van de organisatie Defence for Children. Mevrouw Berger, goedemorgen. Goedemorgen. De patiënt is aan de beter aan de hand, werd er gezegd door meneer Dullard, Want de jeugdcriminaliteit neemt af en toch wil het kabinet de straffen verzwaren. U bent daar tegen, net zoals de kinderombudsman. Waarom? Uh, we zijn daar uh, zeker tegen. Minderjarigen hebben natuurlijk altijd recht op een, uh, op een aparte behandeling... een apart uh, jeugdstrafrecht. En uh, als we jongeren die nou ja, op een bepaalde leeftijd rottigheid uithalen... Uh, veel harder gaan straffen, uh, dan lossen we een probleem op... Uh, wat er eigenlijk niet is. De jeugdcriminaliteit uh, neemt af. En uh, om jongeren dan harder te gaan straffen... Uh, ja, dat is eigenlijk in strijd met wat, uh, hoe we met kinderen om moeten gaan... Hoe zouden we er dan mee om moeten gaan? Nou, het kabinet, dit kabinet heeft gezegd, uh, we houden ons aan het kinderrechtenverdrag. En we hebben met z'n allen afgesproken om uh, jongeren eigenlijk alleen maar als uiterste maatregel te straffen en zo kort mogelijk. En om in gevallen van minderjarigen altijd te kijken wat je ook nog meer kan doen. Jongeren moeten uh, kunnen leren van hun fouten. En als je een keer een jeugddelict, jeugdzonde pleegt, uh, dan moet je eigenlijk een tweede kans krijgen om te kijken hoe kan ik het beter doen. Ja. Hoe kunnen we een probleem oplossen? Maar het kabinet zegt dat ze op deze manier ernstige delicten zwaarder kunnen straffen. En daar roept de samenleving toch om. Dat lijkt me een, uh, een juist standpunt, of niet? Nou, de samenleving roept er niet om om iedereen op water en brood te zetten... en in de gevangenis te stoppen. De samenleving wil af van overlast. Wil geen last hebben van jongeren uh, die rottigheid uithalen. Uh, maar als je dan jongeren harder gaat straffen, dan werkt dat averechts. Op het moment dat een jongere in een justitiële jeugdinrichting terechtkomt... dan is vaak zijn onderwijs niet meer goed. Komt die andere criminele uh, vriendjes tegen. En de behandeling via het strafrecht... Uh, psychiatrische problemen, uh, een laag IQ... soms gedragsstoornissen zoals autisme... Uh, die worden daar helemaal niet opgelost. Er wordt helemaal niet goed gekeken... wat is er nog meer met zo'n jongere aan de hand. Soms zijn er problemen thuis. Dus op het moment dat dat allemaal via het strafrecht gaat... dat we grote groepen jongeren via het strafrecht uh, op gaan sluiten... Uh, dan werkt het averechts en dan komen jongeren er alleen maar slechter uit. Hoeveel jongeren komen er jaarlijks in aanraking met justitie? Het neemt ontzettend af. De jeugdiumzijd is echt heel erg gedaald. Uh, maar er worden uh, heel veel... Kinderen ook voor lichte vergrijpen eigenlijk opgepakt. Zo'n 50.000 per jaar worden door de politie verhoord. Uh, daarvan worden er ongeveer 9.000 nog even kort vastgehouden na het verhoor. Voordat ze naar huis kunnen. En een, een kleiner, veel kleiner gedeelte, een stuk of uh, ruim duizend... Uh, krijgen uiteindelijk een, een echte vrijheidsbenemende straf opgelegd. En waarvoor dan? Maar, uh, dat zijn delicten als uh, brandstichting, uh, diefstal, uh, geweldsdelicten. Um, het kan van alles zijn. Jeugdzondes uh, zijn heel breed. Uh, heel dus is dat anders dan rottigheid en overlast? De, jo de jongeren die echt een jeugddetentie krijgen opgelegd... die plegen uh, vaak wel uh, ja, plegen dus wat zwaardere delicten. Maar het komt eigenlijk maar één of twee keer per jaar voor... dat een, een minderjarige echt twee jaar jeugddetentie krijgt opgelegd. De staatssecretaris wil daar nu vier jaar van maken. Maar daarmee lossen we een probleem op wat er niet is. Want op dit moment uh, wordt die maximale straf van twee jaar al nauwelijks opgelegd. Maar als die namelijk wordt opgelegd, dan zijn er toch altijd rechters in het land die zeggen... ja, TV kan dat wel roepen dat het vier jaar moet worden, maar ik geef hem anderhalf jaar. Ja, zeker. Dan is dat toch geen probleem? Nee, er, wat dat betreft is er geen probleem. Een heleboel mensen uit het veld zeggen van, uh, dat wordt een regel die we niet gaan toepassen. Maar dan zeggen we vanuit die children, dat moet het ook niet in de wet staan. En waarom dan al die moeite om die vier jaar in de wet te gaan zetten? Op het moment dat het in de wet staat, kan het gebeuren. En dan handelen we eigenlijk ook gewoon in strijd met het kinderrechtenverdrag. Want we moeten toch een beleid gaan maken... waarin we niet ons richten op het straffen van jongeren... en het opsluiten van jongeren... maar om te kijken hoe gaan we ze iets leren... en hoe gaan we zorgen uh, dat we hun problemen in kaart brengen. Ik laat even wat horen van uh, zondag. Toen verdedigde het CDA-kamerlid Madeleine van Torenburg... ze is zelf ooit directeur geweest van een justitiële jeugdinrichting... het plan om die maximumstraf te verhogen van twee naar vier jaar. Wat wij hebben gezien in 1995, toen de straf ook werd verdubbeld van 1 naar 2 jaar... toen zagen we dat rechters veel minder vaak naar het volwassen strafrecht moesten grijpen. En die gingen steeds vaker juist het jeugdrecht toepassen. En dus dat was een goede zien, zaak, Dat je. was een goede zaak, omdat wij willen dat er maatwerk wordt geleverd voor jongeren. Jongeren moet je niet alleen straffen, maar daarnaast zal je hem ook altijd moeten behandelen, opvoeden, begeleiden. Van Toerburg stelt in feite dat er meer ruimte is om kinderen te behandelen en te begeleiden... als die maximumstraf omhoog gaat. Daar kunt u op zich niet tegen zijn, of wel? Nee, het is heel goed dat CDA ook inziet dat straffen alleen niet helpt... en dat er altijd uh, behandeling moet zijn. Uh, maar nogmaals, voor een hele grote groep jongeren... Uh, is het belangrijk dat ze niet al te lang worden opgesloten... en dat er veel sneller wordt gekeken wat is er in een gezin aan de hand. Hoe kunnen we jeugdzorg inzetten... Um, en waarschijnlijk gewoon doorverwijs naar gesloten jeugdzorg. En het gaat dus alleen over die 16- en 17-jarigen. Want de groep tussen 18 en 23 die gaat nu ook onder dat adolescentenstrafrecht vallen. Hè? Ja, dat is een hele goede ontwikkeling. De groep 18 tot 23-jarigen 23 krijgt duidelijk een, een behandeling die heel veel meer op hun... Uh, ja, toestand is gericht. Um, 18 tot 23 jaar is bewezen dat hun hersenen nog niet helemaal zijn uitgegroeid... en dat ze ook nog vaak dat impulsieve jonge gedrag hebben. Uh, dus dat betekent dat ook die groep in justitiële jeugdinrichtingen... Uh, kan worden behandeld of uh, inderdaad meer uh, ja, gedragsbehandelingen kan krijgen... dan nu onder het volwassenrecht kan. Een ander punt in de kabinetsplan krijgt minder aandacht in de media... en dat is de jeugd-TBS. Wat wil TV daarmee? Nou, dat is echt een hele zorgelijke ontwikkeling. Want uh, dat hardere straffen, dat gaat met name over de 16- en 17-jarigen. Maar als uh, minderjarigen ook naar de TBS toe kunnen... dus de straf voor volwassenen... Uh, dan gaat het ook over bijvoorbeeld een 13-jarige... Uh, die op zijn 13e een pijnmaatregel, dus de jeugd-TBS, krijgt opgelegd. Die kan dan op zijn 18e, zonder dat hij nog een strafbaar feit heeft gepleegd... Uh, toch in die volwassen tbs terechtkomen, als de rechter dat nodig vindt. En dat betekent eigenlijk, als je... Ja, vanaf je dertiende al in een gesloten omgeving zit... en je krijgt vanaf je achttiende een tbs... dat je er misschien wel nooit meer uitkomt. Als je vanaf je dertiende nooit um, vrij bent geweest... altijd achter de tralies hebt gezeten... dan is het natuurlijk wel heel erg moeilijk om na afloop van zo'n TBS... om daar weer uit te komen en uh, weer terug in de maatschappij te gaan. En dat is ook weer echt in strijd met het kinderrechtenverdrag. Want we moeten erop inzetten dat minderjarigen uh, terugkomen in de maatschappij... weer een kans krijgen, herintegreren. En eventueel moet dat misschien uh, met behulp in een nazorgtraject... van uh, uh, psychiatrie of gezondheidszorg... Nu uh, heeft u de telegraaf gelezen van vanochtend, neem ik aan. Hè? En da daarin staat dat de Haagse politie broertjes en zusjes van jeugdbendeleden... uit huis wil plaatsen als de ouders die kinderen niet zelf op het rechte pad kunnen houden. Wat vindt u daarvan? Nou, wat hier goed aan is, is dat er dan eerder uh, naar een heel gezin wordt gekeken... en dat het via de jeugdzorg gaat. Jeugdzorg moet inderdaad niet afwachten tot justitie ingrijpt... en dan via justitie een behandeling opstarten. Justitie moet niet het probleem van jeugdzorg oplossen. Dus op het moment dat er signalen zijn dat het in een gezin echt niet goed gaat... en dat ouders kinderen niet op het rechte pad kunnen krijgen... is het heel belangrijk dat er jeugdzorg ingezet wordt. Onlangs stelde uw organisatie Defence for Children dat uh, kinderen in politiecellen op dezelfde manier worden behandeld als volwassenen. Dat hun rechten worden geschonden, dat ze geïntimideerd worden door de politie. Enfin, een hele waslijst aan foute dingen die er met kinderen gebeurt in politiecellen. Dus nog voordat ze een straf krijgen opgelegd. Zijn wij langzamerhand een barbaars land aan het worden? Nou, als het om minderjarigen gaat, uh, schieten we wel door. Dus er wordt ontzettend ingezet op harder straffen, een hardere aanpak. Um, en er wordt niet goed gekeken naar uh, wat kinderen precies doen. En ook hoe je bijvoorbeeld een vechtpartijtje op het schoolplein gewoon kan oplossen. Op dit moment um, zijn er toch echt kinderen die, die vechten op school. Zoals waarschijnlijk een heleboel... Uh, uh, mensen vroeger wel, ze hebben meegemaakt op school. En die gaan dan de politiecel in? En die komen in de, uh, in de politiecel, worden verhoord door de politie... en krijgen een geweldsdelict op hun naam. Of soms noemen ze het straatroof. Of, maar ruzie is minderjarigen worden Soms echt onder hele zware delicten geschaard. Uh, terwijl je ook kan kijken van, hé, hey, die jongens hebben ruzie. Hoe gaan we dat oplossen? En antwoord op Hadden... Kamervraag heeft even gezegd... nou hoor, dat komt veel minder voor dan vroeger het geval was. Nou, er worden, worden veel kinderen hard aangepakt. Het enige wat eh, staatssecretaris Steven zei... is dat ze niet zo heel lang op dit moment worden opgesloten in de politiecel. Um, maar als Fred even een hardere aanpak uh, voorstaat... dan komen de justitiële jeugdinrichtingen binnen de kortste keren vol te zitten. En dan zullen jongeren toch echt weer langer moeten gaan wachten in die politiecel. En dat is niet de bedoeling. Want de omstandigheden daar uh, zijn gewoon niet uh, afgestemd op kinderen. Ze worden daardoor dezelfde uh, mensen behandeld, politiemensen behandeld als volwassenen. Uh, ze krijgen vaak geen informatie. Soms krijgen ze veel te slecht te eten. Uh, ze, ze weten vaak gewoon echt niet wat hen te wachten staat. Uh, dus die, die, die fase in de politie moet zo kort mogelijk zijn. En met het beleid wat er nu gevoerd wordt... is de kans dat kinderen veel langer uh, worden opgesloten heel groot. En uh, ja, er wordt geen kindgericht beleid gevoerd door de politie. Dus daar moet nog heel veel verbeteren. Morgen debat in de Kamer over dat nieuwe adolescentenstrafrecht. Heeft u hoop dat de Tweede Kamer de kabinetsplannen in de kiem gaat smoren? Nou, de Kamerleden hebben wel heel goed geluisterd vorige week naar een hoorzitting... waar uh, een aantal wetenschappers en ook mensen uit het veld hebben gezegd... dat inderdaad de jeugdcriminaliteit daalt... en dat met harder straffen uh, er niet echt een oplossing wordt gevonden voor een probleem. Uh, ze ja, de harder daar... straffen gaat niet gebeuren, zegt u, want die rechters die willen dat niet. Dus... Nee, maar het het komt alleen in de, de, wet de wet te staan. Komen. Het moet ook niet in de wet komen te ja. staan. De Kamerleden hebben goed geluisterd. En ook het CDA zegt nu dat uh, behandeling eigenlijk veel belangrijker is dan straf. Uh, dus ik heb goede hoop dat ze daar uh, wel uh, wat mee gaan doen. Maatje Bergen van de organisatie Defense for Children. Hartelijk dank. Graag gedaan. Tot twaalf uur nog. Voorscholen om peuters voor het basisonderwijs klaar te stomen? Die werken niet, blijkt uit onderzoek. Moet dat voorschoolse onderwijs dan gewoon afgeschaft worden? Dat vraag ik zo meteen aan hoogleraar spraak- en taalstoornissen groeraars Brouwer. En de moeder van de hip-hop is dood, Sylvia Robinson. Batte Jellema memoreert haar betekenis voor de muziek. Naar het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. De A1 bij Rijssen is in westelijke richting nog de hele dag dicht. Daar ontstond een ravage na een ernstig ongeluk met drie vrachtwagens en een personenauto. De wagens zijn uitgebrand en de vier bestuurders zijn licht gewond. Justitie in Duitsland bekijkt of honderden oud-naties alsnog kunnen worden vervolgd. Hun dossiers worden heropend om te zien of er genoeg aanknopingspunten zijn. Justitie doet dat naar aanleiding van de veroordeling van John Demjanjoek voor zijn rol als bewaker in het vernietigingskamp Sobibor. Het Belgische deel van Dexia Bank wordt mogelijk genationaliseerd. Het is één van de opties, zegt minister van Financiën de Reinders. Dexia ziet de grote problemen door de Griekse schuldencrisis. Gisteren hebben ongeruste spaarders voor 300 miljoen euro van de bank gehaald. En de Europese beurzen staan na de forse koersdalingen van de laatste dagen weer in de plus. De AEX in Amsterdam staat zo'n 1,5% hoger. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws anw ah, verkeersinformatie. U hoort het al in het nieuws. De A1 van Hengelo naar Apeldoorn is voorlopig dicht tussen de Afrit Reizen en de Afrit Markelo door de brandende vrachtwagens. Er staan lange files, want ook de andere kant op is de snelweg dicht. Daar is de afsluiting tussen de Afrit Lochem en de Afrit Reizen. Nou, de A1 richting het westen ja, die gaat waarschijnlijk laat in de avond open. De precies tijdstip is moeilijk aan te geven. Want het moet allemaal nog worden opgeruimd en de snelweg moet ook opnieuw worden geasfalteerd. Dus het levert allemaal heel veel vertraging op. staan files uh, richting het westen 9 kilometer voor de Afrit Markelo. En de andere kant op vanuit Apeldoorn tussen Badmen en de Afrit Markelo 5 kilometer. Voorlopig is het beste advies om om te rijden. En dat kan dan via Zwolle over de A50, A28 en de N35. Dit is de gids.fm. Met Felix Burgers. Superman. Suzanne de Bruijn betaalt haar belminuten vooraf. En rekent op het eind van de maand af. En soms moet ze dan wat bijbetalen en soms krijgt ze iets terug. Nu heeft ze 3,60 euro te goed van Yes Telecom. Maar dat bedrijf maakt dat bedrag maar steeds niet aan haar over. Zelfs na zes keer bellen niet. Ze meldde Superman. Oh, oh, oh, oh Superman. Superman is aangekomen in Wedde, een plaatsje waar hij nog nooit van had gehoord. En volgens zijn kilometerteller is hij 248,7 kilometer van Amsterdam... in een plaatsje van helemaal niks. Klopt dat? Niet helemaal. We hebben nog steeds een huisarts, een winkel, een fysiotherapeut... helaas geen pinautomaat meer. Maar geen tien straten, hè? Uh, iets meer. Oh. Twaalf. U heeft ons een uh, minimale mail gestuurd. U heeft de klachten, u heeft problemen met Yes Telecom en Sligro Mobiel. Wat is er aan de hand? Ik heb een abonnement afgesloten bij Sligro Mobiel. Daarbij zaten 75 belminuten per maand. De eerste twee maanden heb ik er steeds achteraan moeten bellen... dat mijn belminuten verrekend werden. En uiteindelijk kreeg ik 3,60 euro terug. En we zijn nu al een hele poos verder, nog steeds geen 3,60 euro. En waarom zou u 3,60 euro terugkrijgen? Omdat mijn belminuten nog verrekend moesten worden. Met uh, het bedrag wat ik al uh, twee keer heb voorgeschoten voor de belminuten. Hoe reageren ze als u belt? Het komt eraan. Oh, ja. Als je alles verrekent wat u heeft gebeld en alles verrekent wat u heeft betaald... heeft u nog 3,60 euro goed? Inderdaad. Is dat bedrag omstreden of onomstreden? Vinden zij dat ook? Zij vinden dat ook. En Ik heb een aantal malen gebeld. Het wordt overgemaakt. Dat vaak? Uh, zes keer nu. Het wordt overgemaakt, dat duurt ongeveer tien dagen. Ik ben nu drie maanden verder en ik heb nog steeds geen 3,60 euro. Wat zou er aan de hand zijn, denk u? Slechte administratie. Ik ben er nu in ieder geval zat van. Ik wil mijn 3,60 euro en ik wil eigenlijk liever mijn abonnement direct kwijt. 3,60 euro, is dat voor u een bedrag van enige betekenis? Ik geloof het niet, hè? Nee. Maar het gaat mij nu om het principe. Voor de goede orde, het bedrag wordt niet omstreden. Zij zeggen, deze mevrouw krijgt 3,60 euro van ons. En vervolgens zeggen ze, als u belt, dat komt binnen 10 dagen. En na 6 keer 10 dagen is er nog steeds niks binnen. Er is nog steeds niets binnen. Ik heb ook nog een bevestiging via e-mail dat het binnen 10 dagen binnen moet zijn. Maar er is niets. Het wordt nu, voor mij nu een principe. Als ik. Ja, u kijkt ook een beetje boos bij. U bent het zat volgens mij, hè? Ik ben het helemaal zat. Eerst verrekenen ze mijn bel te goed niet. Dan dit. Ik heb gewoon zoiets. Ik heb het gehad met dit bedrijf. Ik wil mijn 3,60 euro terug. En als het even kan, dat ze mijn abonnement stopzetten En dat ik erover kan stappen met mijn nummer naar een ander mobiel telecombedrijf. Wat iets beter en anders bekend staat. 3,60 euro. Naar wedden. En zo snel mogelijk. Inderdaad. Daar gaat het om. Ik ga voor u bellen. Graag. Oh, oh, oh, oh, Yes Telecom. Heeft u een uh, adres of een naam nodig of een postcode? Maar waar gaat het over? Het gaat over een bedrag wat Yes Telecom moet terugbetalen en maar niet doet. Oh, ga ik dat gelijk voor u nakijken. Heeft u voor mij uw 06-nummer waar het over gaat? Ja, het gaat om 06... 06... 45. Hier ook bij staan dat hij, uh, ik heb hem aangemaakt voor jullie terugbetaling. Nou, dat gaat niet alleen uh, ja, langs mijn afdeling, dat moet ik ook. Uh, dat gaat allemaal wat hoger op, natuurlijk. Ja, vanzelf uh, dus van, van geval... van van met zo'n meneer. Die is er niet. Ja, die is in ieder geval al goedgekeurd. In ieder geval, ik zie hiermee dat hij met de volgende betalingsronde meegaat. Uh, dus ik ga er eigenlijk vanuit dat het uh, ja, deze week of volgende week in ieder geval bijgeschreven moet worden. Maar goed, het speelt al maanden. Ja, klopt meneer. Ik begrijp ook heel goed wat u bedoelt. Want dit had al veel eerder, uh, ja, veel eerder gedaan moeten worden. In ieder geval veel eerder in orde gemaakt worden. Maar ik kan het helaas niet verspoedigen. Nee. En, en kunt u nou verklaren hoe dit nou kan gebeuren? Uh, nee, ik kan niet precies verklaren hoe dit kan gebeuren. Maar begrijp ik echt dat voor zo'n bedrag allerlei mensen hun akkoord moeten geven? Ja, maar het gaat niet per se om het bedrag meneer. Het gaat, zo gaat het altijd met terugbetalingen. En dan maakt het niet uit om welke, welke dag het gaat. Dat is gewoon de bureaucratie, de formaliteit. Ja, precies. Dus ik ga er eigenlijk vanuit dat het deze week en anders begin volgende week in ieder geval erop moet staan. U kunt intern nu niet nakijken wat de status is. Nee, dat is helaas voor mij niet mogelijk. Hoe, hoe komt dat? Is, dat? is dat weer een andere afdeling? Ja, Meneer, dat is voor mij niet mogelijk. Ja, dat is een andere afdeling, maar ik. Uh... Ik vind het allemaal bij elkaar geen manier van doen. Kunt u dat begrijpen? Ja, ik snap wat u bedoelt, meneer. Wat van last heeft u ervan? Ligt u er wakker van? Bent u kwaad? Ik ben boos. Het is onrecht. En onrecht, daar moet je tegen strijden. Ook al is het maar 3,60 euro? Ook al is het een cent. Onrecht is onrecht. Als iemand geld van mij krijgt, krijgen ze het. En krijg ik geld van iemand anders, wil ik het ook graag hebben. Jess Telecom heeft de 3,60 euro inmiddels overgemaakt aan Suzanne de Bruin. Opgelost dus, deze kwestie. What did you do? What did you say? Or did you walk? Or did you run? Take you long, was knowing your weakness, what made you strong.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 gewend en de popliefhebbers herkennen misschien. Niles Barkley, dat is een groep, komt uit Amerika. Na de hit Crazy was dit de tweede single voor deze mensen. De, gids .fm. de voorschool werkt niet. Het speciale onderwijsprogramma voor peuters en kleuters... om taal- en rekenachterstanden aan te pakken, heeft nauwelijks effect. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht. Kinderen die op de voorschool zitten, die doen het niet beter dan hun leeftijdgenoten die gewoon naar de peuterschool gaan. En dat komt voornamelijk, zo zeggen de onderzoekers, doordat de leraren en luidsters te weinig kwaliteit hebben. Ik praat erover met Sineke gorijs Brouwer, ze is hoogleraar Spraak- en Taalstoornissen bij kinderen. Mevrouw Gorijs, goedemorgen. Goedemorgen. Die voorschool heeft geen zin. Nee. Vindt u dat ook? Ja, dat vind ik ook. En uh, dat hebben wij in onderzoek zowel in Groningen als in Leuven ook al aangetoond... dat kinderen in die vroege periode hun eigen dynamiek hebben in de taalontwikkeling. En dat dat uh, slecht uh, te beïnvloeden is. En bovendien dat die hele vroege taalontwikkeling niet een directe relatie heeft met leren lezen. Maar het ligt aan de leraar en leraressen, wordt er gezegd. Ja, dat vind ik dus een hele uh, flauwe, flauwe conclusie... Want uh, de leraren die doen ontzettend hun best. Die zijn geweldig bezig om uh, kinderen te stimuleren. Mede doordat de inspectie hen ook uh, voortdurend op de nek zit. Het ligt echt niet aan de leerkrachten. Het ligt aan de foutieve inzichten... dat je uh, lezen en schrijven al kunt stimuleren in de periode van 0 tot 6 jaar. Maar dan kunt u dat wel zeggen. Het ligt echt niet aan de leerkrachten. Maar het is, het is echt... Uh, zwart op wit staat het door een rapport van de Universiteit van Utrecht. Jawel, maar een conclusie, dat is uh, wat de uh, onderzoekers zelf als verklaring zoeken voor iets wat niet werkt. En uh, ik ben het met die conclusie gewoon niet eens. Nu leren kinderen ook veel van leeftijdsgenoten, staat ja. in hetzelfde onderzoek. Ja. En het is dus goed als ze met hoogopgeleide kinderen in een groep zitten. Ja. Maar in de praktijk willen veel hoogopgeleide ouders hun kinderen niet bij achterstandskinderen op school stoppen. Dus als die spreiding van die kinderen beter zou zijn... dan zou die vroegschool of die voorschool mogelijk wel kunnen werken? Nou, um, kijk wat werkt, dat is als je uh, goed functionerende peuterspeelklassen hebt, waarin kinderen uh, volop mogen spelen, volop worden voorgelezen. Uh, alle aandacht is aan de totale ontwikkeling en niet alleen maar aan de cognitieve vaardigheden die gaan richting lezen en rekenen. Maar die hele dynamiek van dat jonge kind, die moet uitgedaagd worden. En... Uh, nou, maak daar maar uh, peuterspeelzalen voor. U zegt gewoon afschaffen, die voorscholen. Wat mij betreft afschaffen en daar goede peuterspeelklassen voor in de plaats zetten. Nou wil de gemeente Utrecht graag dat in 2015... 95% van de achterstandskinderen naar de voorschool gaat. En ze wil zelfs extra investeren in de kwaliteit van, het, uh, van de leraren. Omdat die volgens dat onderzoek dus tekort zouden schieten. Dat is dus weggegooid geld. Dat is weggegooid geld. Want de vroeg, ik, ik heb het net in een lezing hier uh, uitgelegd. Een lezing waar? Waar bent u? Ik ben in uh, Antropia, in Driebergen. En daar is een congres? Daar is een congres, ook over de uh, vroegkinderlijke ontwikkeling. En daarin probeert men dat ook uh, breder te trekken... dan alleen de taalontwikkeling en ook aandacht te geven aan andere aspecten... die in die vroegkinderlijke ontwikkeling spelen. En, en wat heeft u zo uitgelegd? En hè? Ik heb ze uitgelegd dat in de periode van 0 tot 6 jaar... de primair sensorische hersengebieden zich ontwikkelen... waarin denkstappen gemaakt worden, waarin de taalontwikkeling als gesproken een taal zich ontwikkelt en dat lezen en schrijven, dat dat een vaardigheid is die pas ontwikkeld kan worden als de hardware klaar is, dus als die primair sensorische gebieden klaar zijn en de kinderen aan toe zijn om de associatieve gebieden in de hersenen te ontwikkelen. En dan moet je bezig gaan met lezen, schrijven, rekenen. In mijn taal gebruik ik het erin, Rammer, dat is uh, totaal... Nee, wat Hopeloos. men nu doet, is dat men geen rekening houdt met het feit dat hersenen bij de geboorte nog niet af zijn. Dat jonge kinderen eerst de hardware moeten ontwikkelen. Mm. En dat ze de software van lezen en schrijven al gaan installeren voordat die hardware klaar is. Ja, dan loopt de computer vast. Dus vanaf zes jaar moet je, moet je beginnen. En ja. met sommige kinderen wellicht nog iets later. Nou Ja, je moet dat dus kijken hoe hoe een kind zich ontwikkelt. Maar zeg maar normaal gesproken in groep drie moet je starten met lezen en schrijven en dat moet je goede programma's hebben, goede leerkrachten voor hebben. En uh, dan uh, dat is ook een gerichte didactische aansturing, terwijl in de periode daarvoor, hè, dus tot zes jaar, is meer de eigen dynamiek van het kind die speelt en je het kind wel uit moet dagen, maar niet kunt dwingen tot prestaties. En dan heb je een achterstandsleerling en die is niet naar de peuterschool geweest. Ja, die komt dan op de basisschool terecht en die heeft uh, nog steeds een achterstand. Kun je die op latere leeftijd nog wegwerken dan, die achterstand? Um, uh, ja, da da kan ik, da daar kan ik moeilijk antwoorden op geven. Um, omdat ik niet weet uh, hoe precies hoe direct die relatie is, um, maar ik zou zeggen... Een relatie tussen wat en wat? ...tussen uh, niet naar de peuterspeel zou gaan en dan met een achterstand groep drie inkomen. Um, ik zou zeggen, ja, als dat kind wel normale intellectuele bagage heeft, dan moet het lukken. Maar aan de andere kant zou ik zeggen, ik vind wel dat kinderen die, uh, die al jong aangemerkt worden als achterstandskinderen... dat men die gratis peuterspeelklassen aan moet bieden. Want je moet ze wel uitdagen om die hardware te kunnen ontwikkelen. Moet u de gemeente Utrecht en ook Politiek Den Haag nog nu eens een keertje uitleggen... dat het gewoon allemaal niet werkt, die voorscholen? Ik zou dat heel graag doen. Alleen de politiek houdt op dit moment zijn oren dicht voor dit geluid omdat men het gevoel heeft, uh, we doen wat aan die achterstand. en uh, Het klinkt ook allemaal heel logisch hoe eerder we beginnen, hoe beter. Maar het werkt niet omdat men geen rekening houdt met de, uh, nou, de breinontwikkeling van de mens. Ja, is er consensus over in de wetenschappelijke wereld? Uh, nou, wat dit betreft wel... Toch wel? Ja, toch wel. Alleen, uh, uh, er worden ook programma's ontwikkeld zonder met deze kennis rekening te houden. Kijk, als we het over pubers hebben, dan hebben we het allemaal over het puberende brein. En wordt dat brein wel ingebracht in het onderwijs. Maar bij peuters en kleuters doen we dat niet. En dat moet veranderen. En dat moet veranderen. Sienke Goorheisbrauwer, ja. hoogleraar taal- en spraakstoornissen bij kinderen. U gaat weer gewoon in die stoel zitten in het congres. En na het eten niet in slaap vallen, hè? Zeker niet. Hartelijk dank. Mooi zo. Dank u. Ja. De Gids.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 het eerste hip nummer dat wereldwijd in de hitlijsten terechtkwam. Ik draai dat niet helemaal uit. U uh, denkt, waarom praat hij er nou een vredesnummer heen? Wel, dit is de aanleiding over het volgende onderwerp gemaakt door Botte Jellema. Uh, die uh, zich heeft geconcentreerd op de vrouw die deze plaat heeft opgenomen. Want die is dit weekend overleden. Ja. En dan heb ik het over de Amerikaanse producer Sylvia Robinson. Ze wordt wel de moeder van de hip-hop genoemd. Ja. Hoe komt ze aan die naam? Ja, dat zal ik even uitleggen. Want ze is misschien eigenlijk meer uh, hele goochem geweest... dan dat ze nou zozeer de moeder van de hip-hop is, uh, is geweest. Uh, ze was de eigenaar van het platenlabel Sugar Hill Records. Dat richtte ze in uh, 1979 op. En Sugar Hill, dat is een buurt in uh, Harlem, New York. Uh, dat ligt tegen de Bronx aan. En de Bronx dat is in de jaren zeventig de geboortegrond van de hip-hop. Daar waren de DJ's bezig ja, in een soort kleine underground scene... om over beats heen te praten. Snel overheen te praten. Die Sylvia Robinson die kwam er tegen toen ze op een avond in een club was. Uh, en daar hoorden ze die DJ dus ineens heel snel over de muziek heen praten. He said, hip hop, the hip, the hip, to the hip, hip hop. You don't stop. Rock into the bang bang. Movie. I said, What is this? I says, oké, okay, I tell you what. I marry the three of you together. You meet me tomorrow at the studio. And that's how the Sugar Hill Gang started. Ze zegt dus dat de rappers die ze horen, dat ze die meteen uitnodigden in haar studio. En dat zou dan het begin zijn geweest van de Sugar Hill Gang. En dus het begin van de wereldwijde opkomst van de hip-hop in de popmuziek. Ja, dat, dat zegt ze, maar dat is wel een beetje een heel eenvoudige weergave van hoe het eigenlijk is gegaan. Muziekjournalist en hip-hop-kenner Sal van Stapel die vertelde mij hoe Rappers Delight werkelijk tot stand is gekomen. De ironie is dat de mensen die het doen op dat moment helemaal geen rappers waren. En uh, het meest um, bizarre voorbeeld is uh, Big Bang Henk. Mm -hmm. Dat is één van de drie. En die, um, die is uit, zeg maar... Dat was een pizzabakker en een manager van een rapgroep... toen uh, de Cold Crush Brothers... die uh, in een pizzazaak werkte om geld te verdienen... om een uh, soundsystem af te betalen van die groep. En toen ze hem vroegen, wil jij niet gaan rappen? dachten hij ja, maar ik kan zelf ook wel beroemd worden... En toen heeft hij het rapboekje van die echte rappers... dus die mannen die echt pioniers waren, zoals Grandmaster Cass. Dat zijn dus mensen die nu... Die man is nu zwemleraar, weet je. Ja. Maar dat is dus iemand die de hiphop echt heeft opgebouwd in die tijd. Daar heeft hij gewoon de teksten van genomen en die heeft hij gerept. Dus op het moment dat mensen uit de Bronx dat nummer hoorden... dachten ze sowieso al van sinds wanneer is hij ineens een rapper, weet je. Dus onze stijl wordt ineens door andere mensen met succes uitgevend. En die lines, die ken ik. En de ironie is zelfs dat er een lijn in zit over het stelen van lines. Dus hij heeft een, een zin ge, ge, gejat die over het jatten van zinnen gaat. Wat natuurlijk... Br briljant ironisch is, ja. Dat was wat die Sylvia dus heel goed zag. Het is niet zozeer dat zij die rap heeft uitgevonden... of die hiphop be is begonnen. Maar ze zag vooral van, hé, hier kun je geld mee verdienen. Haar belang is dus dat ze dat heeft laten zien ook... dat er met hiphop geld te verdienen was... en dat ze dat op dat moment... het opportunistisch genoeg was om dat zo snel mogelijk op plaat te krijgen. Want ik geloof absoluut dat anders een maand later iemand anders op plaat had gezet. Zij had een lange ervaring in, als artieste in de muziekindustrie... waarin ze ook was gepimpt eigenlijk door allemaal andere mensen... die dus aan haar heel veel geld heeft verdiend. Ze is zelfs een soort kindsterretje geweest, Little Sylvia. Dus zij heeft miljoenen voor anderen verdiend... waar ze zelf heel weinig van terugzag. En dat is precies hetzelfde wat zij nu bij die rappers ging doen. Dus zij heeft die rappers allemaal... Uh, ja, behoorlijk matige contracten gegeven... en is aan hun heel veel geld gaan verdienen. Ze heeft gewoon op een avond in een club... heeft ze dat gezien... en op dat moment heeft ze gedacht... oké, okay, hier moeten we wat mee. Heeft ze tegen haar zoon gezegd... ken jij wat rappers? Nou, die, ken, die kende die wel, maar dat lukte niet zo hard. En uiteindelijk hebben ze gewoon een rapgroep bedacht... uit de grond gestapt. Het zijn eigenlijk de Spice Girls van de hip hiphop. Het, um, het kwam niet uit te zien zelf... Het is gewoon ge gemaakt. Ja, het is allemaal verzonnen. Ja, maar goed, het gebeurt natuurlijk dat ze natuurlijk op zich, als je weet hoe de popindustrie werkt, kan je, dat, kan je daar heel snel op inspelen. En soms is het zo makkelijker om daarop inspelen als je niet de scrupules hebt van mensen die een scene authentiek en echt willen houden. Want dat zijn mensen die denken: ja, maar als we het op plaats zetten, heeft het dan nog wel de essentie die het voor ons eigenlijk heeft? Of... Uh, willen we het eigenlijk wel delen. Want dit is, het is ook spannend als het in de underground mm -hmm. is. Maar ja, iemand die die scrupules niet heeft... kan er natuurlijk het makkelijkste op incasseren. De Spice Girls van de hiphop. hop ja. muziekjournalist muziekjournalisten zelf een stapelen. Ja, en dan hebben we het nog niet eens over... hoe de groove van Rappers Delight bij elkaar is gejat. Ja, Chique, hè? Ja, Good Times van Chique. De muzikanten die Sylvia Robinson de studio in had gehaald... die, had, die gaf ze de opdracht om The Groove van Good Times... een kwartier lang te spelen. Je gaat er veel harder praten met die muziek eronder. Ja. Hoor je dat? <laughs> dat is wel grappig ja. om te horen. Laat die muziek er maar lekker onder staan. Dan uh, ja, komt ja, Hij gaat, hij gaat, dan gaat weer weg. <laughs> en hey, muziek... hey, hoe is het nou met, met Sugar Hill Records afgelopen? Ja, uiteindelijk hebben ze in het begin jaren 80... heel veel hip -hop platen uitgebracht. En de bekendste daarvan is de single uh, The Message... Uh, van Grandmaster Flash en The Furious Five... featuring Mel Mel en ja, daar heb ik op geoefend. Uh, maar daarna ging het eigenlijk een klein beetje mis, echt hip-hop kenniszaal van stapelen. Het meest illustratief is dat Joe Robinson, dus de man van Sylvia, ergens in 1984 heeft gezegd dat hip-hop of rap volgens hem een voorbijgaande trend was. Mm -hmm. Dat is dus een jaar voordat, zeg maar, Def Jam kwam met uh, platen als uh, van The Public Enemy, Beastie, Boys, Run, DMC, LL, Cool J. Gratton, en zo. Dus ja. toen is, zeg maar, het gouden tijdperk ja. begonnen. Ze hebben negen demo's van LL Cool J geweigerd. Dat is ook niet heel intelligent. <laughs> en wat ook wel leuk is, is dat ze een clip geweigerd hebben... voor hun laatste grote hit, White Lines... van een hele jonge Spike Lee... met daarin de toen nog volstrekt onbekende Lawrence Fishburne. Mm -hmm. Dus je kunt zeggen dat ze zo rond halfweg de jaren tachtig... Uh, de weg een beetje kwijt waren. <laughs> ja... Maar wisten ze dus in het begin wel waar ze echt in sprongen? Ik bedoel, ze zagen wel dat er wat was, maar wisten ze wel echt wat het, wat het was? Nou ja, op zich, kijk, je hebt natuurlijk niet zoveel nodig. Het belangrijkste wat je als E&R-manager of platenbaas nodig hebt... als jij naar een club gaat en je ziet, je voelt de energie... en je weet dat je daar iets mee kan, dat je daar geld mee kan verdienen... dat je dat op plaat moet zetten en het lukt je, hoe dan ook... en hoe shady dan ook... Mm. Dan is, dat, ja, dan is dat je werk. Dus dat hebben ze op zich heel goed gedaan. Alleen als je geen wortels hebt in die scene... en ook misschien geen echte liefde of passie... voor wat die mensen doen... en voor de pioniers die nu nog steeds... eigenlijk ja, zo arm als een kerkerrad zijn. Weet je? Ik bedoel, cool Herc, die hiphop ooit bedacht heeft... die moest laatst geld inzamelen voor een operatie. weet je, Terwijl er ook gasten zijn die... dus inderdaad 50 auto's in de tuin hebben staan. Het is een hele rare industrie wat dat betreft. Dus ze hebben het toen goed gedaan... Um, maar ja, ze konden dat niet voorhouden. Het einde van Sugarhill Records van producer Sylvia Robinson... de vermeende moeder van de hiphop. Dit weekend overleed, Ze is 75 geworden. Ik ga nog een stukje draaien van de message van wie ook al wie? Grand, Ja, Bedankt. Grandmaster Flash en The Furious Five. Ja, een featuring? En Mel Mel en Duke Boteen. Now you're unemployed, all non-void. Walking around like your pretty boy Floyd. Turn stick up, kid, but look what you done did. Got set up for eight-year bid. Now your manhood is took in your make tax the next two years as an undercover fag, being used in the to serve like hell till one day you would found hung dead in the cell but now your eyes sing the sad sad song of how you live so fast and die so young so don't push me ja, ik heb het net laatst aan mijn kinderen lopen vertellen. What you hear is not a test, I'm rapping to the beat. Het is gewoon een handleiding aan luisteraars. Dames en heren, let op, dit is gewoon rap. Wij noemen dit rap music. Ik heb laatst aan mijn kinderen lopen uitleggen. Dat is grappig toch? Zij snapten dat, de Ja, maar mijn kinderen snappen rap. Maar voor mijn generatie, toen was dat nieuw. Ja, 79. Het was de tweede zin van is Die Light, wat je net zei inderdaad. Zo grappig. Bottie Jellema, hartelijk dank. Wat trekt men Oog op televisie nog vandaag. Nou, labirint over liegen. Lijkt mij erg leuk. Kun je aan iemand zien of die liegt en waar dan? Ik ga kijken. Tien van 9 op Nederland 2. Misschien leer ik nieuwe trucs. En verder op de avond twee documentaires rondom twee grote staatsmannen. Om vijf voor half elf op Canvas The Fog of War. Een terugblik op het veelbewogen politieke leven van Robert McNamara. Jarenlang minister van Defensie. Ook onder uh, Kennedy. En hij doet dan ook een boekje open over de Cuba-crisis. En om kwart voor twaalf op Nederland 2 een fascinerend portret van Václav Havel. De laatste president van Tsjechoslowakije en de eerste van Tsjechië. De man die de nieuwe staat vorm gaf. Een prachtig portret volgens de papieren En wij gaan Lunch over, Frank de We gaan het onder andere hebben over Funix. Een succesvol radioseizoen dreigt te verdwijnen. We gaan het ook hebben over het gedoe binnen de PvdA... met Bert Wagendorp en Frans Loomans van de Panorama in onze mediaforum. Dus het wordt weer een leuke gevoelde uitzending zometeen. Tussen 12 en 2 op deze zender. Radio 1 blijven naartoe toestanden. Surf naar de gids.fm En ik ben er morgen weer. Wat ik uh, zeg is dat er meer uit de partij te halen is. Het probleem is nou net dat er in die partij bijna niks meer zit om eruit te halen. Dat kan echt enthousiaster worden. Daar ga ik mee aan de gang. Het is een goede vind op de verkeerde plek. Er staat ontzettend veel op het spel. Jokke is een hele aardige lieve man. Maar geen man voor de arena. Het is geen borstkloppertjes, zoals ik dat altijd noem. U kent de peilingen. Die zijn niet goed. Hij doet zijn best op zijn manier. Ik ga Job in ieder geval ontzettend helpen. Job Cohen, mevrouw, is de beste leider voor de Partij van de Arbeid. Dat is de stelling. Nou, dat is niet. Lijfster is kritiek, is nooit leuk. De partij is bij de dood. Dit is de categorie, de beste staan aan wal. Job Cohen is de beste man voor de Partij van de Arbeid. Mijn stelling is, don't shoot the messenger. En stop met dat geblaad, van dat het... <tosses> Allemaal nog niet deugt. Zucht, Radio 1. Ik ga er ook mee aan de gang. Het nieuws van alle kanten.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 Pak die kans, juist nu, en geef uw mensen een stralend kerstpakket vol verrassingen. Want een kerstpakket hoort bij kerstmis. Geen kerst zonder kerstpakket. Libris Boekhandels vindt u op Libris.nl. Libris, boeken, heel veel boeken. Ga voor meer informatie over kerstpakketten naar geenkerstzonderkerstpakket.nl. Een 67-jarige vrouw uit Rotterdam is voor de 34 e keer beroofd door dezelfde daders...